7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Michael Bogert bekend dopinggebruik. Venezolaanse president Chavez overleden. Een lichte daling van niveau bij cito toets Michael Bogert heeft het gebruik van doping toegegeven. De voormalig kopman van de Rabobank-wielerploeg... bekend in een televisie-interview met de NOS... dat hij van 1997 tot het einde van zijn carrière in 2007... gebruik maakte van EPO, bloedtransfusies en cortisone. En dat spijt hem, zegt Bogert. Ik heb spijt dat ik nooit uh, mijn vinger heb opgestoken. En uh, heb gezegd, uh, aan publiek, jongens, dit kan zo niet langer. Dit gaat niet goed. Michael Bogert is de achtste oud-wielrenner van Rabobank... die het gebruik van doping opbiegt. Zometeen na de reclame meer hierover in dit Radio 1 Journaal... met sportverslaggever Gio Lippens. In Venezuela worden na de dood van Hugo Chavez binnen 30 dagen presidentsverkiezingen gehouden. De president overleed gisteravond in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Chavez was 58 jaar en leed al geruime tijd aan kanker. Zijn overlijden werd op de staatstelevisie bekendgemaakt... door de vicepresident. A las 4.25 de la tarde de commandante Hugo Chávez In Venezuela heeft de regering zeven dagen van rouw afgekondigd. vanwege het overlijden van Chavez. Alle scholen zijn tot maandag gesloten. Chavez wordt vrijdag begraven. in het bijzijn van genodigden uit heel Latijns-Amerika. Tot vrijdag ligt hij opgebaard in een militaire academie. President Obama heeft in een verklaring. zijn steun uitgesproken aan het Venezolaanse volk. Volgens de Amerikaanse president. begint Venezuela aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. De uitslag van de CITO-toets laat dit jaar een lichte niveaudaling zien. Volgens het CITO komt dit waarschijnlijk doordat er meer kinderen hebben meegedaan... van wie de leerkracht al inschat dat ze de laagste twee niveaus van het VMBO gaan doen. In totaal deden dit jaar 165.000 leerlingen mee aan de CITO-toets. En dat is een recordaantal. Er is dit jaar geen enkel kind dat alle 200 opgaven goed heeft beantwoord. Wel zijn er twee jongens die maar één fout hebben gemaakt... Jongens halen net als in voorgaande jaren weer net iets hogere scores dan meisjes. Meisjes scoren gemiddeld hoger bij taal en jongens juist bij rekenen, wiskunde en studievaardigheden. De cito-scores van basisscholen worden overigens openbaar. Staatssecretaris Dekker heeft het besluit daarover naar de schoolbesturen gestuurd. Die krijgen twee weken de tijd om er bezwaar tegen aan te tekenen. RTL Nieuws had om de gegevens gevraagd via de wet openbaarheid van bestuur. Minister Dijsselbloem van Financiën maakt in de tweede helft van deze maand een nieuwe ronde langs alle partijen. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat het kabinet weer op zoek gaat naar bredere steun als het polderoverleg van vakbeweging en werkgevers klaar is. Ik ben ervan overtuigd dat we ook met het CDA tot zaken kunnen komen en wij zullen heel goed luisteren naar de wensen die in de kring van, een, van de christendemocratie leven. De coalitie heeft voor het sociaal-economisch beleid steun nodig van een deel van de oppositie in de Eerste Kamer. Het kabinet wil voor 2014 nog eens ruim 5 miljard euro extra bezuinigen... en 800 miljoen extra investeren in onder meer de bouw. Vliegtuigpassagiers in de Verenigde Staten... mogen eind volgende maand weer messen meenemen in hun handbagage. Het gaat daarbij om zakmessen met een blad van minder dan 6 centimeter. In de meeste landen geldt dit beleid al. Ook de regels rond sportattributen worden versoepeld. Als handbagage zijn dan ook bijvoorbeeld kleine honkbalknuppels... hockeysticks en biljartkeus weer toegestaan. Een grote bond voor Amerikaans cabinepersoneel noemt het nieuwe beleid gevaarlijk en kortzichtig. Dan het weer nog, er trekken wolkenvelden over, maar soms is er ook wat zon. De meeste bewolking zit in het zuiden, de temperatuur loopt vandaag op tot zo'n 14 graden. De wind is zwak tot matig uit oostelijke richting. Morgen misschien al wat neerslag, vanaf vrijdag wordt de kans op regen echt groter. ANDB verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. Een paar korte dagelijkse files rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De A6 MLORT richting Jauren is helemaal dicht voorknopend Jauren. De afsluiting is tussen Oosterzee en de afrit Sint-Nicolaasga. Er is daar een ongeluk gebeurd. U wordt daar omgeleid.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 Kijk op larex.eu. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Het hoge woord is eruit. Michael Bogert geeft toe dat hij tien jaar lang doping heeft gebruikt. Terwijl dit dat toch jarenlang glas had, heeft ontkend. Vele binnen en buiten het wielerpeloton twijfelden eraan. En er kwamen ook wel steeds meer concrete aanwijzingen... dat hij wel doping heeft genomen. Vorige week nog zei de Oostenrijkse dopingdokter Matsingen... dat hij Bogarts nota's in rekening had gebracht voor doping. En nu heeft hij het uiteindelijk dus toch toegegeven. Ik heb uh, epil gebruikt, cortisone gebruikt... en uh, de laatste jaren van mijn carrière ook nog uh, bloedtransfusies gedaan. In welke periode gebruikt je? Over welke jaren hebben we het? Dat is een periode geweest van, uh, dat ik uh, verboden middelen heb gebruikt. Het is een periode van 1997 tot en met 2007, uh, einde carrière. Dus tien jaar lang structureel doping gebruikt. Maar structureel wil ik het niet noemen, het, uh, het is over uh, meerdere periodes. Alleen Armstrong heeft bij Oprah Winfrey ook een biecht gedaan. Daarvan zeiden mensen later van, nou, of dat nou zo oprecht was. Um, hoe oprecht ben jij? Heb je spijt? Ik heb spijt dat ik in een cultuur in een, in een cultuurwielrenner ben geweest en ik heb spijt dat ik uh, die cultuur in stand heb gehouden. Daar heb ik spijt van. Ik heb spijt dat ik nooit uh, mijn vinger heb opgestoken en uh, heb gezegd, uh, aan het publiek, jongens, dit kan zo niet langer. Dit gaat niet goed. En ik heb spijt dat ik niet in een andere periode wielrenner ben geweest. Ik had het liever in een andere periode geweest. Ja. En nu moest je Ja. Het lijkt er haast op dat... Uh, Want wat was de, de keuze de, geweest? Wat was de keuze geweest? Was het een je. Standaardje... Ik denk dat, uh, dat er op een gegeven moment de keuze was om wel wielrenner te blijven of wielrenner af te zijn. De ploegen lagen niet voor het oprapen van Michael Bogert. En, uh, ja. Uh, ik wilde graag wielrenner zijn, wielrenner blijven. En een goede wielrenner zijn. Ja, resultaten halen. Ik wilde een goede wielrenner zijn. Ja. En dan hoort dit er blijkbaar bij. Voor mij op dat moment uh, hoorde dat erbij, ja. Michael Bogert in gesprek met Kees Jonkind. Gio Lippens is uh, bij ons de hele ochtend al hier nu in de studio. Uh, Gio Lippens. Um, Bogert zegt spijt te hebben dat hij de dopingcultuur in stand heeft gehouden. Dat hij nooit iets heeft gezegd. Had dat wel gekund, denk je? In theorie wel, natuurlijk. Uh, er waren ook wel renners in die periode die af en toe iets uh, zeiden. Uh, denk daarbij aan die Simeoni, die renner die uh, openlijk in conflict kwam met uh, Lance Armstrong uh, in de Tour de France. Omdat hij uh, verteld had dat hij bij Ferrari was geweest en wat hij Dr. Ferrari allemaal voor dingen uithaalde. En dat Armstrong daar ook zat. Uh, denk daarbij aan de Fransman Basson die ooit gezegd heeft... er wordt op twee snelheden gereden in de peloton. Ik doe het op schoon water en uh, er zijn er een hoop die het uh, niet op schoon water doen. Dus theoretisch had het gekund, ik denk alleen. Alleen als je kijkt gewoon naar de wielopraktijk van die jaren. Als je ziet dat, nou ja, wat zullen we zeggen... 95 98 exacte percentages mm. kun je niet uh, roepen. Maar het waren er in ieder geval zoveel... dat ja, ik denk dat Bogert gewoon in die maalstroom is meegegaan. En er was ook een grote druk om niets te zeggen, toch? Onder elkaar. Ja, de omrecht hebben ze het dan uh, vaak over. En dat merk je nu ook wel weer een beetje natuurlijk... in het hele verhaal van Bogert, Want hij wil geen andere namen noemen. Hij wil geen methode noemen. Hij wil niet uh, praten over de artsen die hem begeleid hebben. Uh, hij... Hij zegt: Ik ben zo niet opgevoed. Uh, dat past niet in mijn uh, cultuur. Het klikken over anderen. Ja, dat, dat kun je natuurlijk op twee manieren opvatten. Kijk, op die manier wordt die omweg dan natuurlijk ook in stand gehouden. Ja. En het is juist goed dat op dit moment heel veel ex-wielrenners en wielrenners hebben gepraat. En duidelijk hebben gemaakt wat er allemaal gebeurt. En wat Van de wat is het, het hele ook, netwerk he? blootgelegd. Ja, ja. Ja. Nou, toch wil hij daar niet over praten. Hij wil het niet over netwerking hebben. Hij heeft geen contact gehad. Hij noemt wel namen Met Ferrari, Fuentes en Conconi. En hij haalt het gewoon in Nederland. Was het zo makkelijk? Ja, blijkbaar wel. Uh, hij zegt, ik hoefde niet eens de grens over. Hè. Er is in het verleden wel eens geroepen. Mark Lots heeft dat toen gedaan. Van, ja, je moest naar Aken over de grens in Duitsland. Daar kon je gewoon EPO uh, bij de toonbank uh, ophalen bij een, uh, bij een apotheker. Uh, ja, Bogert zegt dat hij de Nederland heeft gedaan. Dat, dat ja. is wel een relatief nieuw verhaal. Uh, zo makkelijk, dat het zo makkelijk zou zijn. Aan de andere kant, hij zegt ook, ik ben in mijn eentje naar wenen gereden. En heb daar met die dokter Machiner, uh, of dokter, uh, met, met, met die Stefan Machiner... Hè, de, de, de leverancier van het spul, de man ook van de bloedtransfusies... heb ik uh, daar gesproken. Daar ben ik ook niet met anderen naartoe geweest. Terwijl toch eigenlijk het hele verhaal wel duidelijk is geworden. Rasmus, uh, die heeft daar wel het een en ander over gezegd... dat dat wel degelijk georganiseerd gebeurde. Nou zijn we hier al uh, de hele winter mee bezig geweest. Met alle bekentenissen, uh, met name uh, sinds Lens' Armstrong. Is het hiermee rond voor je gevoel? Of, of is het Gevoelsmatig er nog meer wel. Uh, dat is gek. Boog het heeft het natuurlijk zelf ook geroepen. Ik ben de scalp op wie uh, iedereen jaagt. Ja. Uh, ik, ik moet hangen. En, en, en ja, dat is nu gebeurd. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, zaak gesloten, deksel erop, klaar. Um, ik denk dat dat naïef is. Sowieso omdat er in die tijd natuurlijk veel meer gebeurd is. Sowieso omdat er toch echt nog wel een paar namen zijn... waar laten we zeggen, de vermoedens uh, uh, groter zijn dan, dan uh, heel voorzichtig. Mm -hmm. uh, denk uh, aan, aan, aan mensen als uh, Jeroen Blijlevens, uh, uh, Erik Dekker in die periode. Uh, denk aan de TVM-renners in die periode. Daar is absoluut nog niks uh, over bekend geworden. Uh, aan de andere kant denk ik wel... dat dit was de vadeldrager van het Nederlands wielrennen in die periode. Het feit dat hij bekend heeft... Dat maakt wel heel veel duidelijk. En dat, dat sluit voor veel mensen, denk ik wel, een beetje die periode af. Ja, en weer een, een klap. Nou, al zag je hem aankomen natuurlijk voor die voormalige Rabobank ploeg. Die heeft trouwens ook nog een ander probleempje. Eh, namelijk de zaak eh, Micro Erasmus. Ja. Dan wacht dus weer morgen verder. Morgen half tien in Arnhem uh, bij de rechtbank. En dan komen er weer getuigen. Rasmus heeft zichzelf ook weer opgeroepen als getuige. En ik denk dat dat alles te maken heeft met het feit dat hij bij de Nederlandse dopingautoriteit zijn verhaal heeft gedaan. Dat hij daar namen en rugnummers heeft genoemd. Hè. Dat Heeft hij zelf zo gezegd. En uh, ik denk dat hij nog wel met een konijn uit de hooghoed nee. kan komen. Want dat gaat natuurlijk om een totale andere zaak. Het is een arbeidsconflict. Hij is op staande voet ontslagen in de tour van 2007. Hij vecht dat aan. Rabobank zegt dat ze niks hebben geweten van. Nou ja, de zaken die hij in die tijd heeft uitgehaald. De leugens ook die, die hij uh, verteld zou hebben. Ja, en uh, Rasmussen zegt ze hebben het allemaal geweten. En ik denk en dat er morgen bekendernis... nog wel iets... Uh, ja, deze ja, bekentenis komt wel weer Anzijzaak. precies op het goede moment ja, voor ja, Rasmussen. Ja. Kijk, bij Rabobank, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Het is, het is moeilijk om staande te houden van wij hebben het allemaal niet geweten. Als hmm. je ziet dat de een na de andere renner bekend... en dat nu zelfs nou ja, die vaandeldrager te bekend. Rasmussen hmm. heeft al bekend. Ja, wat moeten ze nou nog? Geo Lippens, dank je wel weer. Het is 13 minuten over 7. Hoe pareer je nou de slechte economie? De Tweede Kamer debatteerde daar gisteravond over, tot in de kleine uurtjes. Maar een echt antwoord kwam er niet. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. De Venezolaanse president Chavez is gisteravond op 58-jarige leeftijd overleden. Hij was misschien wel de meest controversiële en uitgesproken politieke leider in Latijns-Amerika. En ook de schrik van het Westen vanwege de nationalisatie van veel bedrijven en natuurlijk de oliesector. Bij ons in de studio Kees Elenbaas. Kees. Welkom bij ons. Goedemorgen. Um, ja, Venezuela is in rouw gedompeld. We hebben veel uh, huilende mensen gezien en gehoord inmiddels hoe populair was Chavez. Nou, ongelooflijk populair. Ik bedoel, we hebben een beetje bijna Noord-Koreaanse toestanden gezien... op sommige plekken in Venezuela nadat zijn dood uh, bekend werd. Huilende mensen inderdaad, uh, die schreeuwden van... Hij, hij blijft altijd in mijn hart, uh, Nou ja, met, met, met veel passie en, uh, en emotie. Um, hij was ongelooflijk populair in, uh, in eigen land. Uh, we moeten niet vergeten, toen hij aan de macht kwam zat 80 procent van de bevolking van Venezuela zat onder de armoedegrens. Um, ja, hij heeft dat arme deel van die Venezolaanse bevolking... Heeft hij weer, weer zelf respect uh, gegeven. Um, die armen die, die droegen hem echt uh, op handen. Mm. Um, we hebben ook bij de laatste verkiezingen weer gezien... Uh, dat, hij, dat hij met, uh, met bijna 60% uh, uh, won. Nou, de helft daarvan zijn, zijn de armen van Venezuela... die hem nog altijd dankbaar zijn. Hij subsidieerde voedsel. Hij beloofde hun een, een, een, een eigen huis... Hij was bezig met een soort socialistisch experiment. Hij noemde dat zijn uh, Bolivariaanse revolutie naar zijn held... Simon Bolivar, de, de bevrijder van... Uh van, van Zuid-Amerika. Uh, maar ja, goed, dat hele experiment heeft natuurlijk ook wel een prijs gehad. Die, die, uh, je zei het al even in de inleiding, er zijn allerlei bedrijven genationaliseerd. Ondertussen is er een enorme inflatie, de, de werkeloosheid is, uh, is hoog, veel zaken, mensen die het, die het land hebben verlaten. Dus uh, ja, het, het, heeft wel een, uh, het heeft ook zijn keerzijde gehad. Ja, en dat het land is daardoor behoorlijk geïsoleerd geraakt. Bestaat er een kans dat dat, dat die situatie in dat opzicht wat beter wordt voor Venezuela nu? Nou, ik, ik ben bang van niet. Want uh, wat we aan, aan de woorden hebben gehoord van de, de vicepresident... die nu uh, het, het, het vaandel even overneemt... en eigenlijk al gedaan heeft in de afgelopen weken... Uh, ja, dat, dat was heel agressief en, en, en heel militant wat die man niet hoorde. Hij heeft nog eventjes op de valreep... vlak voordat de dood van Chavez bekend werd... heeft hij twee Amerikaanse militaire attachés het land uitgezet... Ja. op beschuldiging van spionage. Hij had het erover dat de Amerikanen... Medeschuldig schuldig waren aan de, de ziekte van Chavez. Ze zouden dat zelfs geïnfecteerd hebben. Hij zou een medisch comité zou die in het leven roepen... die dat onomstotelijk gaat, uh, gaat aanwijzen. Dus het is nogal militant wat hij laat horen. Dus ik denk in eerste instantie... dat die uh, verhoudingen er niet echt veel beter op zullen worden. Mm, um... Dat ligt misschien deels ook aan, uh, ja, dat ligt aan de geschiedenis natuurlijk, uh, van het land. En dat, het feit dat Chávez er allerlei nou ja, dubieuze politieke vrienden op nahield. Uh, ik moet denken aan de Iraanse president Ahmadinejad Assad. Uh, het regime in, in Syrië. Uh, een dictator zoals uh, Weile Muammar Gaddafi. Waarom deed hij dat? Was dat, was dat echt vriendschap of, of provocatie? Um, de, de, beide. Uh, de, de, hij, hij zocht een alternatief voor de Amerikaanse hegemonie... Uh, op, het, uh, op het Amerikaanse continent. Het was onderdeel van die Bolivariaanse revolutie. Uh, behalve dat hij er foute vriendjes op nahield. Maar hij heeft zelfs Saddam Hussein nog bezocht uh, toen, toen hij nog aan de macht was. Uh, uh, ja, heeft hij ook geprobeerd om een ander economisch blok samen te stellen... tegen de, in, de economische invloed van de Amerikanen in. Hij noemde dat de ALBA. Daarbij zaten allerlei bondgenoten op het continent. Uh, Bolivia, uh, Ecuador, uh, Argentinië. Um, maar goed, hij, hij heeft um, een enorme invloed gehad op het continent. Hij heeft... Uh, toch een beetje het, het, het rode continent uh, van gemaakt. Er waren allerlei linkse leiders die een, een, een bondgenoot waren van Chavez, mede aan de macht gekomen door uh, oliedollars van, uh, van, van Chavez. Dus wat dat betreft ja, krijgen we nu echt een heel ander tijdperk, denk ik. Okay. Um, we praten later nog verder. Maar is er iets bekend over de begrafenis van Thiago? Uh, hij wordt vrijdag om 10 uur uh, Venezolaanse tijd, s ochtends wordt hij uh, begraven. Er is dus, uh, een periode van zeven dagen nationale rouw uh, aangekondigd. En daarna breekt dan de, de nieuwe verkiezingsstrijd uh, los. Want mm. binnen 30 dagen moeten de nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Goed. Interessante tijden breken er aan voor het continent en voor Venezuela. Correspondent Kees Elenbaas, dank je wel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Wijnand De A6 naar het noorden is weer open. De weg was een tijdje dicht voorknopend Jouren na een ongeluk. Maar de file daar is opgelost. Op de A15 richting Europoort is een aanrijding geweest bij de tunnel. Dat veroorzaakt 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Het is 18 minuten over 7. We gaan naar Den Haag, want uh, ja, de politiek worstelt met sombere voorspellingen van het CPB. Het kabinet wil miljarden extra bezuinigen, maar dat valt bij de oppositie niet in goede aarde. Oppositiepartijen verweten het kabinet vorige week onduidelijkheid. Gisteravond werd er over gedebatteerd en het leek wel weer verkiezingstijd. Voorzitter, het kabinet gaat in een economische crisis die veroorzaakt is door lastenverzwaringen door op de heilloze weg van lastenverzwaringen en duwt de economie een mes in de rug. Voorzitter, er staat veel mensen nog scherp op het netverlies. Voor de verkiezingen noemde de heer Rutte de heer Samson een ramp voor de economie. En tegelijkertijd noemde de heer Samson de heer Rutte een ramp voor het land. En na de verkiezingen kropen de heer Rutte en Samson echter snel bij elkaar en ze kregen allebei gelijk. Het leek wel weer even verkiezingstijd, gisteravond in de Tweede Kamer. Die debatteerde over de sombere voorspellingen van het CPB over de economie... en de extra miljarden die het kabinet nu wil bezuinigen. Vooral PVV en SP gooiden de beuker in. Maar ook andere oppositiepartijen schuwden de kritiek niet. U mag van mij verwachten dat ik natuurlijk meedenk... over oplossingen voor wat er de komende tijd is. Ik teken niet bij kruisjes, ik wil echt goede oplossingen... Een regering regeert. He, voorgangers zeiden het is een werkwoord. Dit land wil toch een keer een regering waarvan de meerderheid zegt en dit is het. De harde verwijten uit de oppositie zijn een probleem voor het kabinet. Want dat heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. En daarom deden de regeringspartijen VVD en PvdA opzichtige pogingen de oppositie te paaien. Halbe Zijlstra van de VVD. Het regeerakkoord zit niet in beton. En over de invulling van de maatregel, daar valt over te praten. Maar wel met één helder punt aan de horizon... zorgen dat Nederland zich aanpast aan de feitelijke economische groei die nu geldt... en dat we niet langer op de pols leven. PvdA-leider Diederik Samsom maakte zelfs een diepe knieval... om onvrede bij de oppositie weg te nemen. En dit is een precair proces. En als ik dat niet al wist, dan heb ik dat in de afgelopen dagen mogen ondervinden. Dus ik zeg tegen de heer Buma en tegen al die anderen... Dat als ze aanstoot hebben genomen aan mijn enthousiasme, omdat ik zo graag wil dat dit project slaagt, dat dat mij spijt. Want ik wil op geen enkele manier de slagingskans van dit proces ook maar enigszins in gevaar brengen. Voorzitter, ik leer iedere dag bij, ook vandaag weer. En ook minister-president Rutte liet zich niet onbetuigd. Dit is een normaal meerderheidskabinet in deze Kamer. Het is een bijzonder meerderheidskabinet... omdat wij aangewezen zijn op een minderheid in de Eerste Kamer. Uh, gegeven die situatie is het zaak dat dit kabinet uh, zoekt naar meerderheden. In deze Kamer, zo breed mogelijk. Urgent ook in de Eerste Kamer. Dat kabinet is stabiel. Dit is een goed functionerende coalitie. Problemen lossen wij op. Grote vraag blijft of dit charme-offensief van het kabinet werkt. CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie houden de deur op een keer maar laten zich niet in hun kaarten kijken. Veel hangt er vanaf of de vakbonden en werkgevers... komende weken een sociaal akkoord weten te sluiten... over lonen en uitkeringen. Daarnaast de politiek weer aan zet. Ergens in april wordt dan duidelijk wat wij, burgers, er allemaal van gaan merken. Een bijdrage van verslaggever Wilco Bomen. Uiteraard praten wij in de loop van de ochtend nog door over het debat. debat tussen het kabinet en de oppositie... en ook tussen kabinet en werkgevers en werknemers. Ja, maar Marno Remmers, die is ergens in de buurt van Schiphol. En u hoort het al, hij heeft het over het grote gevaar voor de vliegtuigen. Juist, de ganzen. Ik heb hier trouwens een prachtig exemplaar bij me. Ik kan hem zo pakken. Want hij is van plastic, hè? Twee prachtige he? nelganzen van plastic. Ja, ja. Dat zijn, dit zijn uh, lokganzen, hè? Klopt, ja, dat zijn lokganzen en die gebruiken de jagers om ze op het land neer te zetten. Als er bijvoorbeeld ganzen in de beurt vliegen, dan trekken ze op die lokganzen. En dan kun je de ganzen goed binnen schot krijgen, want als je ze op verre afstand schiet, dan verwond je ze alleen maar en dan schiet je ze niet dood. Oh, dus dan zet je deze in het veld? Ja. Ja, het zit lijken net echt op een afstandje. Dit is Anir van Elderen, hij is boer in de Haarlemmermeer. Schiphol ligt vlakbij, maar u bent eigenlijk ook jager, want een beetje gepensioneerd boer inmiddels. We staan in een prachtige boerenhoeve... met heel veel gewijen aan de muur... en ik zie een vos opgezet en tal van andere beesten. Een gansen niet trouwens, of wel? Hangt er ergens heen. Nee geen, nee, geen opgezette gans nog, die moet nog een keer opgezet worden. Maar u schiet ze wel? Sen. Ja, wij schieten hier uh, veel uh, ganzen in de omgeving van Schiphol. Uh, tien jaar geleden was het uh, aantal wat verschoten in de de jagers van de wildberenheid zo ongeveer uh, rond de 80. En uh, dat was uh, in 2011 waren dat er 3755. Dus een enorme toename van het aantal ganzen, ondanks de grote inspanningen van de jagers. Vorig jaar is het Gansenconvenant gesloten, toen zijn strekken... Gaanssecretaris hè? Ja, die, die heeft dat ondertekend met, met allerlei partijen die daarin meedoen. Natuurbeschermingsorganisaties, boeren en jagers. Ze waren eerst tegen, hè, die natuurbeschermingsorganisaties. Ja. ja, dat klopt, Ja, maar die zien nu in dat het toch noodzakelijk is... om de ganzenstand sterk te verminderen. Ja. Want ganzen doen ook veel schade aan natuurgebieden. Ze vreten alles op. Ja, ze vreten heel veel op. Ja, ook bijzondere planten en uh, zeldzame soorten. Dus daar moet wat aan gedaan worden. Ja, we gaan straks ook eventjes het veld in. Maar uh, het is een beetje vechten tegen de, de, de bierkaai, geloof ik, hè? Dweilen met de kraan open. Ja, ganzen die vermeerden zich heel snel. Iedere gans die zit te broeden, die heeft wel zes tot acht eieren. En uh, ja, als die allemaal uh, groot worden, dan, uh, dan krijg je er steeds meer. Maar er gebeurt ook veel. Er worden veel ganzen afgeschoten. En er worden veel, uh, veel eieren worden er behandeld. Ja, je schudt ze door elkaar. Hè. We hebben hier de cijfers voor, uh, voor dit jaar. Uh, nou, er zijn in totaal meer dan 12.000 van die dieren, 13.000 bijna. Uh, er zijn ook vangacties geweest, dat is dat verrassen denk ik. 5.000 uh, van die beesten. En toch, ja, we hebben het deze week nog gezien. Afgelopen maandag was hier nog een toestel uh, wat terug moest. Zit ziet het ook gebeuren hè, af en toe. Uh, ja, dat klopt. Ja. Dit waren koolganzen. En uh, waar, we de, waar we het meeste probleem hebben zijn de standganzen die een jaar rond blijven. En je hebt de koolganzen zijn overwegend trekganzen. Die komen vanuit het hoge noorden, vanuit Siberië, komen die naar het zuiden. En die waren waarschijnlijk nu weer op terugtocht. En die hebben het net toevallig Schiphol gepasseerd. En dat was natuurlijk domme pech dat, er net weer, uh, dat ze net uh, bij een opstijgend vliegtuig in de buurt waren. Ja. Ja, als een straalmotor zo stofzuiger, hè, dan schieten er gelijk zes in. Ja, dan is het over met de motor. Ja, dat is heel jammer. Ja, want het is een zeer gevaarlijke situatie. En, uh, maar er wordt hard aan gewerkt. Er is een, uh, ook een nieuw faunabeheerplan voor rond de luchthaven. Er werken drie provincies in samen. Zullen we straks maar eens het veld in gaan? Ja, kunnen we even doen. Dan ja. gaan, gaan wij eventjes het veld in. We gaan onze jagerspullen pakken. Dan gaan we eens kijken. Maar nog Remmers gaat zo het veld in op zoek naar ganzen in de buurt van Schiphol. We gaan basketballen. Wedstrijden in de Nederlandse competitie zijn binnenkort namelijk in het buitenland via livestreams op internet te zien. In het buitenland kunnen mensen geld inzetten op de duels. En dus hebben wij genoeg vragen voor Jeroen van Veen, bestuurslid van de federatie Eredivisie Basketbal. Dat is de koepelorganisatie van basketbalclubs. Meneer van Veen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Eerst maar eens eventjes naar het begin. Wanneer start u ermee? Um. Wanneer we, de wet, wanneer we de wet, uh, daadwerkelijk mensen in het buitenland kunnen gokken op uh, Nederlandse wedstrijden. Oh. Nou, wij hopen dat, uh, dat we dat uh, uh, nog voor het einde van de competitie live kunnen uh, krijgen. Hmm. Ja, u begint zelf gelijk over gokken. We hadden het nog even over de basketbalwedstrijden spelen. Uh, waarom uh, dat gokken? Waarom gaat u in zee met gok, gokkantoren? Uh, nou, wij, in het Basco zijn wij uh, drukdoende om uh, te kijken... Van hoe kunnen we de sport in Nederland uh, uh, op de kaart krijgen... En uh, dit, geeft, uh, dit geeft ons mogelijkheden eigenlijk om uh, alle wedstrijden live uit te gaan zenden op internet. En daarmee kunnen dan ook Nederlandse basketbalfans uh, profijt van hebben om uh, in Nederland de wedstrijden ook te kunnen bekijken. Dat is inmiddels al aan de gang. En uh, daarmee hopen we ook uh, de sport uh, aantrekkelijker te maken. Meer mensen bekend te maken met de sport en zodoende een nieuwe impuls te geven aan, uh, aan het basketbal. Nou moeten wij natuurlijk meteen denken aan uh, verhalen over uh, matchfixing, uh, Verhalen die uh, nou ja, veel binnenkomen over bijvoorbeeld het voetbal. Um, welke afspraken gaat u maken met de kantoren om matchfixing te voorkomen? Want dat, ja, op de een of andere manier heb ik het gevoel dat dat natuurlijk wel erg aantrekkelijk wordt op deze manier. Nou ik weet niet of het, of het, uh, of het, aantrekkelijker, uh, of het aantrekkelijker wordt als wij uh, uh, afspraken maken met, uh, met wetkantoren. We weten tegenwoordig dat er ook al mogelijkheden zijn om op uh, baasbalwedstrijden in het buitenland te gokken. Mm. Dus het uh, probleem van matchfixing blijft uh, altijd bestaan, die is er nu ook. U faciliteert bewild... het alleen op deze manier? Nou, wij faciliteren het niet. Wij zorgen ervoor dat we inzicht krijgen in, uh, in wat er gebeurt. Mm. Daarmee krijg je ook meer feiten. Daarmee kan je ook kijken of het daadwerkelijk een probleem is in de baasbalsport. En, en daarnaast uh, proberen wij uh, met de wetkantoren ook afspraken te maken om te voorkomen dat er bijvoorbeeld op uh, negatieve stress gegokt kan worden. Mm. En met de clubs, wat voor afspraken heeft u daarmee gemaakt? Want u gaat het nou een beetje in de praktijk uitproberen, zo lijkt het. Nou, ik weet niet of wij het gaan, uh, gaan uitproberen. Ik denk dat wij gewoon, uh, uh, er is nu heel veel bekend over uh, of gepubliceerd over Netflixen, met name in andere sporten. Uh, en daar moet je natuurlijk uh, ja, daar moet je gebruik van, van maken, van die bevindingen. Ja. Maar van heeft u de met, met de clubs afgesproken daar dan op te letten of daar, of daar extra op toe te zien? Ja, zeker. zeker. Kijk, clubs zijn, zijn uh, heel huiverig uh, voor, uh, voor, uh, voor, voor dit gevaar. Hè. Dus wij, zijn, uh, wij zijn daar heel zorgvuldig in. Ja. En uh, het is ook belangrijk dat we bijvoorbeeld, uh, uh, werken wij met vergunningscriteria... Dat we natuurlijk ook uh, in op gaan nemen dat, uh, ja, mocht er uh, matchfixing geconstateerd worden, uh, dat daar ook uh, uh, consequenties aan verbonden worden voor, uh, voor clubs en voor spelers. Goed. Laten we daar later deze uitzending nog over door. Uh, meneer Van Veen, Jeroen Van Veen, bestuurslid van de federatie Eredivisie Basketbal. Hartelijk dank voor de uitleg. Tot ziens. Zo dadelijk na het bulletin van half acht... dan praten we u bij over het debat. We hebben het eerder vanochtend al over gehad... Debat met de oppositie en het kabinet. De oppositie was gisteren niet te spreken over hoe het kabinet de crisis aanpakt. Barbara Baarsma, directeur economisch onderzoek... kroonlid ook van de SER, legt zo dadelijk uit hoe dat wel moet. Stel, u bent manager bij een multinational... en opent een nieuwe vestiging in Quebec. Wat zegt u? A...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 Tom de Ridder van MKB Brandstof, speciaal voor al die ondernemers die nu al op pad zijn... en vaak s'avonds nog bezig zijn met de administratie. Met de tankpas van MKB Brandstof krijgt u elke maand een overzichtelijke verzamelfactuur... die zo de boekhouding in kan. Scheelt een hoop tijd? Vraag hem vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Kijk ook op supporter van schoon.nl of er bij jou in de buurt iets te doen is... tijdens de landelijke opschoondag op 9 maart. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half acht, het belangrijkste nieuws krijgt u van Dorald Megens. Uh, wielrenner Michael Bogert heeft het gebruik van doping toegegeven. Voormalig kopman van de Rabobank, uh, bekend in een tv-interview met de NOS... dat hij van 1997 tot het einde van zijn carrière in 2007 was dat. Gebruik maakte van EPO, bloedtransfusies en cortisone. Dat interview, waar ik het over had, wordt vanavond om zeven uur uitgezonden. Peurschuim moet helemaal worden verboden als isolatiemateriaal... vindt het expertisecentrum van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. Dat doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Peurschuim wordt bijvoorbeeld gebruikt om vloeren van huizen te isoleren. Daarbij komen soms chemische dampen vrij. Dus zijn er tientallen mensen met gezondheidsklachten... die mogelijk zijn veroorzaakt door peurschuim. De president van Venezuela, Hugo Chavez, is overleden. De regering heeft zeven dagen van rouw afgekondigd. Chavez was 14 jaar president, kwam op voor de armen en genationaliseerde bedrijven. De socialist haalde geregeld hard uit naar Amerika. Hij was bevriend met het communistische Cuba. Chavez had kanker. Hij wordt vrijdag begraven.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 Maar ook vandaag wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Temperaturen lopen vanmiddag uit een van 14 graden in het noorden tot 16 graden in Limburg. Alleen de Waddeneilanden hebben iets lagere temperaturen, maar met 10 tot 12 graden is het ook daar zacht. Verder hebben we te maken met wolkenvelden, die trekken van zuid naar noord, maar er zijn ook brede opklaringen en dus schijnt de zon geregeld. De eerste uren kan er in Zeeland en in Noord-Brabant nog een druppeltje motregen vallen, maar dat stelt verder weinig voor. De wind is vandaag rustig. Morgen komt de meerbewolking en in de loop van de dag trekt er een klein regengebied vanuit het zuidoosten over het land. De temperaturen liggen morgen tussen 9 en 11 graden, maar in de regen daalt het kwik naar 7 graden. In de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag regent het opnieuw van tijd tot tijd en ook zaterdag is het wisselvallig weer. Daarna komt er een grote weersomslag, er stroomt veel koudere lucht het land binnen, waardoor het weer gaat vriezen, misschien zelfs ook overdag. Verkeersinformatie, wen ontswaan. Wat is het rustig? Ja, het valt reuze mee. Maar dat, uh, ja, het is natuurlijk woensdag. Hebben we hebben altijd een dip in de verkeersdruk, omdat uh, op die dag toch veel mensen relatief veel mensen vrij hebben dan. De normale spits uh, voor de woensdag wel op de A50. Want daar staat er langs de langste de file van Arnhem naar Os, tussen heteren en knooppunt Ewijk 6 kilometer.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 Oxfam Novit, ambassadeurs van het zelfdoen. De Ecosys-printers van Kyocera printen tot wel 160.000 offertes... zonder onderbreking voor onderhoud of storing. Ontdek alle voordelen van de Ecosys-printers op KyoceraDocumentSolutions.nl Het lijkt logisch. U pakt automatisch de auto naar uw werk of zakelijke afspraak. Maar is dat wel altijd de beste optie? Niet als u moet zoeken naar een parkeerplek... En net ook nog in de file stond. Dan kan de trein vaak sneller zijn dan u denkt. Check daarom voor vertrek filewissel.nl en vergelijk uw actuele reistijd met de auto en de trein. filewissel.nl een samenwerking tussen NS en TomTom. Tom. Zes minuten over, half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort straks hoe het in Venezuela gaat naar het overlijden van Hugo Chavez. U leest daar al over op onze website, nos.nl. Maar we gaan eerst naar de oppositiedebat met het kabinet. De oppositie was gisteravond niet te spreken... namelijk over hoe het kabinet de crisis aanpakt. De extra bezuinigingen van rond de 4 miljard. Een nullijn voor ambtenaren. Onduidelijkheid over ingrepen in de arbeidsmarkt. De ene na de andere partij stond op om te zeggen... dat het kabinet de situatie eerder verslechtert dan verbetert. Daar praten we over verder met Barbara Baarsma... directeur van SEO Economisch Onderzoek... en kroonlid ook van de Sociaal Economische Raad. Mevrouw Baarsma, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Een aantal oppositiepartijen zegt dat de recessie uh, verdiept wordt... door de bezuinigingen, door het kabinet... omdat het kabinet de 3 norm, in ieder geval voor volgend jaar... Uh, vasthoudt en dat los zou moeten laten. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat daar wel een, een kern van waarheid in zit. Uh, het is een heel goed streven om uh, de begroting op orde te krijgen... en om onze schuld te verminderen. Alleen het tempo waarin dat gebeurt is op dit moment wel cruciaal. Omdat je daarmee uh, de prillengroei om zeep kan helpen. Ja, er wordt ook wel gezegd... je moet het dak niet repareren uh, als het regent, maar als de zon schijnt. Heeft men dit in het verleden... Verzuimd, had, had dit veel eerder moeten gebeuren? Ja, tuurlijk. Maar dat is al heel vaak gezegd. We hadden allerlei reparaties moeten doen Inderdaad toen de zon scheen. Uh, daar is ook al wel veel over gezegd. Maar ja, wat was nu, toen... nu doet elke reparatie pijn natuurlijk. Hè? En verslecht het misschien wel de situatie waarin we zitten. Ja, alleen het enige is dat het kennelijk politiek zo is... dat je eerst een crisis nodig hebt en diep in de ellende moet zitten... voordat het de sense of urgency zo is... dat je ook daadwerkelijk dit soort moeilijke maatregelen... de modernisering van de woningmarkt de banken, uh, pensioenen, voordat je daar uh, toe stappen wil zetten. En het jammere gisteren vond ik in dat debat... je kan wel heel goed roepen als oppositie... dat je tegen deze maatregelen van het kabinet bent. Waar mm. ik dus uh, nogmaals mijn best in kan vinden. Maar dan moet je wel een alternatief geven. En dat alternatief miste ik gisteren een beetje. Dat verwijt komt eigenlijk van de oppositie. Die zegt ja, we missen de visie bij het kabinet. Maar dat vindt u niet? Jawel, ik ben het eens met de oppositie... dat het kabinet geen goed pakket maatregelen heeft neergelegd. Mm. Als dat tenminste het lijstje is dat uh, mm. uh, vrijdag... Uh, of wanneer was het, vorige week uitlekte. Nullijn voor de zorg, nullijn voor de ambtenaren... Ja belastingtarieven niet geïndexeerd. Uh, uh, ja, nou, als dat maar... het lijstje is, dan vind ik dat ook uh, visieloos... en uh, de hanterend. en niet die stip op de horizon waar we naartoe moeten. Maar de oppositie stelt daar niet erg veel tegenover. Hmm. Wat zou de oppositie daar tegenover moeten stellen? Hoezo? Uh, wat is het meest verstandige om op dit moment te doen, mevrouw Buismer? Nou, Ik geloof dat de aanleiding was voor het debat... om over de oplopende werkloosheid te spreken... Uh, die oplopende werkloosheid die is conjunctureel van aard. Dat betekent dus dat je die, de werkgelegenheid eigenlijk alleen maar kan stimuleren als je de bestedingen stimuleert. Uh -huh. De binnenlandse bestedingen. En dat draait om consumentenvertrouwen. Uh -huh. Dus ook om koopkracht die je op peil moet houden. Ja, het is wat subtieler dan alleen koopkracht. Want dan zou je gewoon uh, flink uh, weet ik veel, de lonen kunnen verhogen. En dat is niet, denk ik, wat nu uh, een goede stap zou zijn. Het is subtieler. Waarom uh, is het zo dat Nederland... Zo, ja, in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland... zo langzaam uit die crisis komt? Dat mm -hmm. komt omdat wij heel gevoelig zijn... Uh, ja, voor die crisis. Onze economie, zeg maar, onze binnenlandse consumptie... dat is wat u en ik uitgeven, is heel volatiel, uh, reageert heel sterk op crisis. Zo zien we dat nu al sinds 2008 de binnenlandse bestedingen... dus de bestedingen van huishoudens, enorm uh, gekrompen zijn. En dat moeten we doorbreken. Dat, dat is niet alleen koopkrachtbehoud, dat is die ja die, die, die volatiliteit die, die gevoeligheid voor crisis uit onze instituties halen uit de pensioenen uit de banken uit de woningmarkt maar wordt u eens wat concreter want u zegt het is het is eigenlijk heel subtiel uh, welke maatregelen zou zouden dan op dit moment uh, goed zijn om, uh, om uit te voeren het zou goed zijn om na te denken, uh, om, om in kaart te brengen... waar liggen die, uh, die gevoeligheden. Die zitten bijvoorbeeld op de woningmarkt. Daar dalen de huizenprijzen enorm sterk. Dat leidt tot lagere bestedingen. Uh, en dat zet dan verder de huizenprijzen onder druk. Bovendien leiden die verder dalende uh, huizenprijzen... tot veel hogere... Uh, ja, je noemt dat loan to value, veel hogere uh, hypotheken... ten opzichte van de waarde van het huis... waardoor het weer moeilijker wordt om hypotheken te financieren... Uh -huh. waardoor de rente oploopt, waardoor mensen minder makkelijk verhuizen... de huizenprijzen verder dalen. nou Dit soort neergaande spiralen, voor onze ogen gebeurt het... en we doen er niks aan. Dat maar... betekent dus dat we ja, op die huizenmarkt... in combinatie met de banken in dit geval... Want het gaat ook over financiering in combinatie daar, um, ja, daaraan moeten werken. Maar hoe doorbreek je dat dan? Door nu beleid in te zetten dat geloofwaardig is... om die spiraal do te doorbreken. Het is... Um, en dat mist u nu, die geloofwaardigheid? Dat, ja, wat ik mis, het is allemaal de, de, op zoek naar quick fixes, als ik het zo mag zeggen. We moeten meteen snel resultaat zien, want we moeten in 2014 op die 3% zitten. Laat dat los, want dat gijzelt je tot, tot quick fixes... die uiteindelijk ja. niks anders zijn ja. dan een kaasgaaf. Toch zegt Halbe Zoustra, VVD-fractievoorzitter, gisteren in onze uitzending... dat het wel belangrijk is om te zorgen dat dat tekort wordt, we, we, wordt weggewerkt. Ook voor de economie. Ja, dat is Heeft u daar dan niet gelijk in? Hij, natuurlijk is het belangrijk dat wij um, ons tekort terugbrengen, onze schulden afbouwen... en misschien nog wel veel verder dan die 3% tekortreductie... en dat we weer teruggaan naar die 60% schuld van het BNP. Alleen, uh, ik zei al, het gaat om het tempo waarin je dat doet. En nu, als je het te snel wilt, zoals uh, de VVD in dit geval wil... dan verkrap je je mogelijkheden tot btw-verhogingen... tot belastingver andere belastingverhogingen, inkomensbelasting... of tot loonmaatregelen... Fantasieloze dingen die uiteindelijk de economische, de Nederlandse economie, niet vooruit helpen. Want de oorzaak van deze, van deze problemen zit dus in die gevoeligheid van de binnenlandse bestedingen ja. en die moeten we aanpakken. En dat vergt een ja, iets van een wat langere adem. En laten we dan die sense of urgency, die er nu wel is door de crisis waarin we zitten, gebruiken om ons nu te binden aan beleid, zoals we met de AOW-leeftijd hebben gedaan... we hebben ja. nu vastgelegd dat die gaat dalen. Dat kun je met heel veel andere dingen ook doen. Goed, dus duidelijkheid en visie, mevrouw Bijsma. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Voor duidelijkheid en visie kunnen we ook naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan het hebben over de dopingbekentenis exclusief aan de NOS de Telegraaf en NRC, van ja, Michael Bogert. Is, ja. Wat vind je ervan, van zijn bekentenis? Nou ja, wat ik er tot nu toe dan over gehoord heb... net in de uitzending en over gelezen heb uiteraard... is het wel iemand die... het is natuurlijk de zoveelste geregisseerde bekentenis. Hij mm -hmm. heeft er ook lang over na kunnen denken. Het is een bekentenis, dat is ook wel op zich wel knap... dat je iets bekent wat iedereen al wist als het ware. Dus het is ook niet echt verrassend dat hij komt. Maar wat mij er toch vooral in opvalt... is dat hij zichzelf daarin neerzet als een soort slachtoffer... van een systeem waarin je gewoon onontkoombaar was... Dat je dit gedrag moest vertonen en daarbij net doet alsof er bijna geen eigen verantwoordelijkheid is. Dus het wordt heel erg aan de buitenkant is het hem opgedrongen uh, je kon niet anders als je wielrenner wilde zijn. Dat wilde hij nou eenmaal, zei hij dus je moest wel. En ja ik noem het altijd maar, ik probeer mijn kinderen ook uit te leggen dat als de hele school fietsen steelt, dat je er toch altijd nog zelf voor verantwoordelijk bent of je dan meedoet of niet. Dus de sociale druk kan er zijn, maar een mens is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de daden die hij doet. En daarin vind ik dat hij, tot, wat ik tot nu toe kan zien, uh, horen en lezen, dat hij zich daaraan een beetje beetje wil onttrekken. En ja, dat doen velen in dit systeem. Maar dat komt op mij toch niet zo heel geloofwaardig over. Dan het voetbal van gisteravond. Want Manchester United leek goed op weg tegen Real Madrid om uh, kwartfinale te halen van de Champions League. Totdat scheidsrechter Nani een rode kaart gaf. Ja. Onbegrijpelijk. Laten we even naar hem luisteren. Uh, onbegrijpelijk vindt René Meulensteen. Hij is de Nederlandse assistent van Manchester. Ja. Nee, het, het kwam bij ons als een verslagen, verslagen verrassing. En, uh, ja goed, het is altijd een momentopname, maar als je dan terug ziet, dan zie je toch gewoon dat, dat Nani in principe, in principe helemaal niet ziet. Hij, hij, hij kijkt continu naar die bal, hij strekt natuurlijk zijn benen zo dus hoog, hij komt van de andere kant en ze komen tegen elkaar. Aan. Dus ja, je denkt even rust, even wachten. Geel, misschien nog niet eens, maar ja goed, die, die rode kaart komt echt uit de lucht vallen. Ja dan, uh, ja, dan wordt de wedstrijd natuurlijk toch wel echt verkloot. Heeft hij gelijk? Nou, ik ben het niet zo altijd eens met coaches die het op de scheidsrechter afwenden. Het is wel een heel cruciaal moment in die wedstrijd. En ik deel wel met hem dat ik ook kijkend totaal verrast werd... door het feit dat daar een rode kaart getrokken werd. En ook na herhalingen en vele malen kijken totaal verbaasd blijft. Dus ik vind het wel een hele discutabele beslissing. Mij bekroopt ook nog wel een ander gevoel. Want het was daarna binnen een kwartier van 0-1-2-1. En Manchester gaf het als het ware op. En dat was voor mij wel een klein beetje exemplarisch... voor het mentale verschil waarmee Manchester... En Real die wedstrijd waren ingegaan. Manchester ook zonder Rooney spelend. Manchester speelde toch misschien wel meer om te voorkomen dat ze gingen verliezen in plaats van dat ze wilden winnen. En ik vind in dat opzicht dat Real toch uiteindelijk wel de verdiende winnaar is van het geheel. Maar de vraag zal altijd onbeantwoord blijven als deze kaart niet gevallen was of Real nog terug had kunnen komen. Want tot dan toe hadden ze toch ook niet zo heel veel gecreëerd. Maar Manchester mag een groot deel op deze scheidsrechter schuiven, maar moet toch ook nog eens goed nadenken over hoe zij die wedstrijd nou zijn ingegaan. Mm -hmm. En met name ook over hun opstelling. Uh, waar zat hem dat trouwens in, dat Real niet veel um, creëerde? Want het was in het begin van de wedstrijd ook erg zoeken hè, voor allebei. Ja, nou ja, de angst waar we het gisteren ook al een beetje over gehad hadden. Eerst maar eens kijken, kijken en, en dan maar hopen op dat moment. Uh, ja, dat zag je toch wel bij beide ploegen heel uh, erg. En nogmaals, toen Manchester met tien kwam te staan... dan kun je ook iets onvoorzettelijks ja. over je gaan krijgen. Van nou, kom dan maar, trekken we een muur op. Maar dat deden ze niet en gingen er makkelijk in. overigens een schitterende goal van die Modric, die invaller, werkelijk een fantastisch schot, die gelijkmaker... En, maar het was voor beide ploegen erg zoeken. Het waren minieme kansjes. Ook Van Persie kreeg wel wat kansen. Maar kon ze ook in deze wedstrijd op dit moment niet, niet benutten. En Ronaldo, dat leek een intikkertje. Nou, ik wens veel mensen toe om dit eens te proberen. De bal was een paar meter voorbij de tweede paal met zijn rechterbeen. Dus dat was toch ook technisch wel weer heel aardig gespeeld van hem. En hij kan wel voetballen, hè? Ja, ik kan ja. heel goed voetballen, hoor. Laten we dat maar gewoon stellen. Tom, dankjewel. Kun je definitief voorkomen dat ganzen in vliegtuigmotoren terechtkomen? Maar Remmers probeert daar een antwoord op te vinden. Eerst de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe ja. is het nu? Ja, het valt mee hoor met deze ochtendspits. Eigenlijk zijn er alleen maar dagelijkse files die uh, niet langer zijn dan gebruikelijk. Eén file valt op. Ja, het heeft te maken met langdurige werkzaamheden aan de Waalbrug bij Ewijk. Op de A50 van Arnhem naar Oost staat tussen Renkum en die brug 6 kilometer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. It's been Miller en zijn band hoorde u met Abracadabra. Tien minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De overlijden van Hugo Chavez is hard aangekomen in Venezuela. Het land dat Chavez van 1999 tot gisteren regeerde. De Nederlander Johannes Hoog woont al 35 jaar in het land. Hij vertelt over de eerste reacties in de hoofdstad Caracas op de dood van Chavez. Er kwamen spontaan een aantal mensen de straten op, op de pleinen van Caracas, om dus een... Uh bij elkaar te komen en elkaar moeten in te spreken. Venezolaanse televisie is nu al tien uur in de lucht en heeft alleen maar aandacht voor de dood van El Comandante. Se multiplica en cada rincón del continente, concretamente nos vamos a ir a Nicaragua, porque allí la juventud sandinista también expresa su dolor por la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Steunbetuigingen vanuit heel Latijns-Amerika, vooral uit bevriende landen zoals Nicaragua. Fortaleza a toda la familia venezolana que en estos momentos. En deze Nicaraguaan wenst de Venezolanen alle sterkte toe. De Venezolanen die volgens hem zo lijden vanwege het wegvallen van Chavez. En ook vanuit Paraguay komen er steunbetuigingen, al klinken die wel een stuk vrolijker. Chavez zal voor altijd in onze harten blijven, zingen deze socialistische Paraguayanse jongeren. Zo denkt waarnemend president van Venezuela, Nicolas Maduro, er ook over. Hij zit hier voor altijd, zegt Maduro, en hij wijst dan op zijn hart. Hij is trots Venezolaan te zijn. En Johannes Hol in Caracas vertelt hoe de komende dagen het leven in Venezuela eruit zal zien. We hebben drie dagen van, van rouw. De scholen zijn allemaal dicht tot uh, vrijdag. En dan volgende week maandag, dan denk ik dat het gewone leven hier weer begint. Johannes Hol vanuit Caracas. En vrijdag wordt Hugo Chavez begraven. Knallen, schudden, vergassen. Ja, dat klinkt niet fijn, hè? Het gaat over ganzen. Blijven een plaag voor vliegtuigen. Mijno, heb je er al een paar in het vizier? Nee, ja, weet, er zit niks hè, qua ganzen. Nee, er zijn minder ganzen, dus we zien nu vandaag helemaal geen ganzen. En het is gewoon het afgelopen jaar zijn is het, is het de, de, de ganzenvluchten zijn ontzettend afgenomen. En gelukkig maar. Oh ja. Toch hadden we deze week nog een probleem hè? met EasyJet. Geloof dat er vier of zes koolganzen in de motor zaten. Ja, dan is die kapot. Ja, dat klopt. Ja. Dat is, uh, dat is dat domme. Zitten er zitten wel meeuwen, hè? Domme er zitten veel meeuwen rond de luchthaven. Is dat maar die, niet een probleem? Die meeuwen die, uh, die, uh, vormen niet zo'n probleem omdat ze niet zo zwaar zijn. Een vogel boven de anderhalve kilo die, uh, vormt een probleem voor de vliegtuigmotor. Want oh, die verpulvert niet goed meer. ja. ja. Ja, een gans is uh, een, een, een groot beest. En daarom wordt er ook... Ja, het, zijn, het is een heel gro groot, hoog gras eigenlijk. 3,5 meter olifantsgras wordt er gezaaid rondom Schiphol. Ja, er is het afgelopen jaar een uh, proef gedaan met olifantsgras. En dat is ook uh, gemonitord. En uh, de ganzen die komen dus niet in het olifantsgras. Trouwens, andere vogels ook niet. Het wordt wel beweerd dat er veel spreeuwen in komen. Maar die zijn ook niet gesignaleerd. Nee. Waarom komen ze dan niet in olifantsgras? We hebben trouwens een prachtige foto op het weblog staan. Dan zie je drie meter hoge grasprieten zijn het. Het is net riet eigenlijk, maar daar gaan ze niet in... omdat ze dan niet de vijand kunnen zien, geloof ik, hè, ja, die beesten. Ja, ze willen altijd om zich heen kunnen kijken of er onraad is. En als ze in dat uh, hoge gras kunnen ze met die vleugels ook moeilijk in, in landen... want het is een heel dicht gewas en ja. het is heel hoog. Dus dat, uh, dat, uh, dat helpt ook dus door, door alle maatregelen die genomen worden... Er komt ook een nieuw faunabeheerplan waar men mee aan de gang is. Levert het nog wat op trouwens, een gans schieten? Nee, een gans levert niet veel op. Als we hem bij de polier brengen, dan krijgen we misschien 50 cent per gans. Ja. Maar we hebben ook de afgelopen jaren een aantal ganzen afgezet aan de voedselbank. Hebben we cadeau gedaan. Ja. En Dat is toch het nieuws geweest, hè? Die zijn er wel heel blij mee. Ja. We moeten en... meer gans gaan eten. Ja, klopt. Ja. Gansen doen schade aan de landbouw, aan de natuur en aan de vliegveiligheid. Dus uh, ja, kijk, ik zou zeggen eten en gansen uh, geeft de natuur ook een kans. Nou, het rapt nog ook, terwijl Ira de hond om ons heen snuffelt. Nou, het heeft nog geen zin om, uh, om het jachtgeweer te pakken. Maar misschien straks, je weet het niet. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Behalve wij van de NOS exclusief hebben ook NRC Next en De Telegraaf... exclusief het nieuws over Michael Bogart... die een boekje opendoet over zijn eigen dopingverleden. Bogart bekend staat met grote letters in De Telegraaf. Twee foto's van Bogart op de voorpagina. De een met een uh, ja, ernstig kijkende bogert. De ander een juichende bogert. toen hij de koninginnenrit won in de Tour de France in 2002. En inmiddels is bogert een van de belangrijkste topics op Twitter. Zo twittert jurist Marian Olvers. The truth will set you free. Is this the whole truth? And nothing but the truth? Time will tell. Ja, nog een aardige tweet die zojuist binnenkomt. Tien jaar doping gebruiken en al bijna niets winnen. Dat is erg. Ja, overigens is de laatste Twitter van uh, Michael Bogert zelf van 24 februari. Uiteraard wordt daarin het woord doping niet genoemd. In alle buitenlandse media uiteraard aandacht voor Chavez. Op de staatstelevisie van Venezuela zien we vooral hevig huilende Venezolanen. We hadden het al eerder over met Kees Elenbaas. Ook staan mensen in lange rijen om het Kondoleans register voor Chavez te tekenen. Surinaamse president, Desi Bouterse is diep geschokt door het heen gaan van zijn vriend. In de Surinaamse krant Waterkant zegt de Surinaamse regering dat Chavez zich heeft getoond als een echte vriend van zijn volk en van Zuid-Amerikaanse landen in het Caribisch gebied. Volgens de Volkskrant komen de vakbeweging en werkgevers nader tot elkaar. De onderhandelingen zijn goed begonnen, weet de krant. Zo zijn de werkgevers bereid bijvoorbeeld de duur van de WW ongemoeid te laten. En ook over het ontslagrecht zouden de werkgevers de werknemers tegemoet willen komen. Volgens de Volkskrant is de toenadering opmerkelijk... omdat er vanwege de interne verdeeldheid weinig werd verwacht van de FNV. Het CDA moet zich meer richten op moslims in de stad... Dat staat in trouw. De partij moet nadrukkelijke kiezers en nieuwe leden gaan werven onder moslims in grote steden. Dat adviseert de werkgroep CDA en Islam. In het AD een reportage over honderden damherten die afgelopen weken zijn overleden. Zijn gestorven. Deze herten leefden in de Amsterdamse waterleidingduinen tussen Zandvoort en Noordwijk. Ja, Wat was er nou aan de hand? Er is een hek om dat gebied gezet. Uh, en daardoor konden de dieren niet naar een weiland om te eten. Uiteindelijk waren de herten zo verzwakt dat ze doodgingen. En het houdt de gemoederen ook vandaag flink bezig. Alle kranten speculeren er lustig op los... wie de nieuwe presentator wordt van het Arctuurjournaal. Veel namen worden genoemd als de opvolger van Sascha de Boer. Noem noemen er enkele. Eva Jinnik, Astrid Kersenboom, SCL-presentatrice Hella Huuk en AT5-presentatrice Gulden Ilmas. Janine Abbing van Vroege Vogels, Herman van der Zand... en BNR-presentator Petra Grijzen. Nou, wij wachten met u samen in spanning af. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de hele Divisie: Herenveen, PSV. De hele beste bal. Heracles NEC. Daar komt de aanloop, de stop van oh, weer Niet goed ingeschoten. Willem 2 VVV. 9 van willem Jans, die legt de bal klaar. Komt het oh, de 3-0. En op kort voor 9, AZ uitroep. AZ 2-0. Prachtige goal. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Iedere maand een factuur die zo de boekhouding in kan en tanken waar je maar wilt. In welke uithoek van het land je je werk ook doet. Vraag je pas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl Vanavond in debat op 2. De werkloosheid in Nederland blijft stijgen. Hoe zorgen we ervoor dat er weer genoeg banen zijn? Vooral jongeren komen moeilijk aan een baan. Is er echt geen werk? Of is de jeugd te kieskeurig?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 Maak kennis met de mannen die meters maken. Kijk op larex.eu. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Dit is Radio 1.